3 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Over een uurtje komt de Nederlandse Olympische Ploeg aan op het station van Den Bosch. Daar worden de sporters één voor één aan het publiek gepresenteerd en gehuldigd. En daarnaast zijn er optredens van onder andere Nick en Simon en Ali B. De sporters vertrokken vanmiddag per trein vanaf station King's Cross in Londen en stapten over in Brussel. Verslaggever Edwin Cornelissen was erbij. Dat is de trein die doorrijdt naar Den Bosch. En nu is het de bedoeling dat de medaillewinnaars een handtekening zetten op die trein. Ik mocht hem dus zelfs twee keer zetten. één voor de, de 100 meter en één voor de 50 meter ja. uh, op, op een medaille. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. Dat was natuurlijk Anomi kromo Jojo, die twee keer goud won. De huldiging is vanaf half vier te volgen hier op Radio 1.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 Het reclamespotje Ik Zeg Zon van de Nederlandse Energiemaatschappij is niet nodeloos kwetsend voor gelovigen, dat oordeelt de reclamecodecommissie. In het reclamespotje wordt het scheppingsverhaal op een komische manier uitgebeeld om zonnepanelen te verkopen. Ook is er een stem te horen die God moet voorstellen. De reclamecodecommissie kreeg veel klachten over dat TC-spotje, maar volgens de commissie is de reclame niet bedoeld om gelovigen te beledigen, omdat er niets grievends wordt gezegd over God of over christenen. De bond tegen het vloeken, een van de klagers, is teleurgesteld over de uitspraak... en overweegt om in beroep te gaan. We willen opkomen voor de eer van godsnaam. Um, en we zullen de kans aangrijpen om dat uh, op de agenda te krijgen. Want het, het gaat wel om iets wezenlijks. Uh, geloof is iets wat mensen heel diep raakt. Kijk dat aan de naamse bekendheid van uh, voorliggend bedrijf wordt gewerkt. Ja, uh, dat nemen wij voor lief.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 Dan is weer nog vrij veel zon. In het zuidwestelijk deel van het land meer bewolking en kans op een bui voor 23 tot 26 graden. Morgen op meer plaatsen een bui, en ook dan wordt het een graad of 25. ANEW-verkeersinformatie. Ah Op de A27, Breda richting Utrecht, staat file tussen Hank en Werkendam, 4 kilometer. Er stond daar even een kapotte auto, maar de weg is weer vrij. En de A50, Arnhem richting Os, daar staat tussen Heteren en Knoopend Ewijk 9 kilometer file. En dat komt door werkzaamheden. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 KPN doet het gewoon voor ondernemers. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Mag je fixen en beroen snel. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag met dit half uur oorlogsjournalist Hansja Melissen. Hij was de afgelopen tijd in de Syrische stad Aleppo. Elma Draaier, jij gaat een appeltje schillen. Uh, waar ga je het over hebben? Ja, ik zei een paar minuten geleden dat ik zou schillen met uh, Jessica Terwal. Maar zij zit in Amerika en ze is... Uh, nou, op een of andere manier kunnen we haar niet bereiken. Dus haar directeur, en die heet Ed Klute, directeur van kenniscentrum Mira Media... Die, uh, die is zo vriendelijk om mij straks uh, te horen te staan... over een onderzoek naar hoe allochtonen in de media en worden neergezet. En het verschil tussen commerciële en publieke onberoep? Ja, bijvoorbeeld, ja. Interessant. Dat straks maar eerst en naar onze verslaggever Maarten Hag. Hij kreeg er van de familie van Zwemster Ranomi een lift naar Den Bosch. Maarten. Ja, hi. Hoe gaat het Dat daar? De, de, nou ja, het, uh, ik ben de familie kwijtgeraakt... want die moeten nu uh, op naar het familievak... en daar mag ik dan als niet komen. Uh, dus die heb ik uh, laten gaan... Uh, maar ik heb ze uh, onderweg hier naartoe in de auto uh, wel gesproken. Trouwens, een mooi moment zojuist uh, was: we stapten uit de auto en uh, we kwamen de familie van de, de coach, Jacques of Haren, tegen. En het uh, eerste wat ze zeiden was: hé, hey, kampioenenmakers! Nou ja, zo gaat het dan uh, uh, hier onderling. <laughs> om een beetje de, de sfeer uh, te, te beschrijven. Maar goed, onderweg uh, hier naartoe had ik uh, wat meer rust om uh, met ze te praten over de weg naar het goud. En uh, vooral ook wat er dan ook nu te wachten staat. Goedemorgen, hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen vader en moeder Kromo -Widjojo. Helemaal. Ja, klopt. we maar even feliciteren. Ja, dankjewel. Namens de EO en uh, gelijk ook het, namens heel Radio 1. Ja, dankjewel. Twee keer goud en één keer zilver. Fantastisch. Ja. Kom, volgens mij moeten we richting huldiging, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Nou, twee keer goud en één keer zilver. Fantastisch resultaat. Uh, maar ook wel een beetje verwacht, hè? Ja, verwacht. Ze heeft alles op alles gezet natuurlijk om, uh, om in Londen goud te halen en daar heeft ze vier jaar lang naartoe gewerkt. En... Ja, vier jaar geleden zei ze in Londen wil ik gewoon persoonlijk goud winnen. En daar ga ik alles voor doen. En ja, het is natuurlijk altijd afwachten wat de concurrenten doen. Maar uh, nou ja, ze heeft het toch wel even geflikt. Een ontzettende uh, gefocuste topsporter zagen we op televisie... die echt alleen maar voor het allerhoogste ging. Ze had één doel en dat was die gouden medaille. En daar, uh, daar ging ze voor. En heel veel dingen uh, ging ze niet doen of juist wel doen. Het stond allemaal in het teken van... Uh, ja, van die gouden medaille. Hoe asociaal was ze eigenlijk? Ze zei zelf, ik ben erg asociaal geweest. Hoe, hoe, hoe was dat voor jullie? Nou, ze had keuzes gemaakt. En als je de top wilt bereiken, en dat is het normale leven, moet je keuzes maken. Ja, de een die kiest ervoor om naar feestjes te gaan. En zij kiest ervoor om s'avonds op tijd naar bed te gaan en gezond te leven. En ja, dat is haar, uh, haar keus. Maar dat zijn voor haar geen offers geweest. Nee, ze heeft niet de offers gebracht van jeetje, wat moet ik te veel verlaten. Ze heeft het altijd met plezier gedaan. Maar als ze, als ze dan zegt asociaal, dan is het vooral niet naar feestjes gaan. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze bedoelt met asociaal. Misschien dat ze dat zelf een beetje denkt ten opzichte van anderen, maar uh, ja... U, vindt... u heeft geen asociale dochter gehad de afgelopen jaren, uh. die, die alles eiste en om wie alles draaide? Nee, dat denk ik niet. Nee, Jij Juist nee. tegenover tegenovergestelde. Ze is echt een sociaal kind en uh, waar nodig is dan uh, staat ze erbij en weet je, gewoon uh, goed over nadenken. Uh, bij wie zij gaat bezoek bij oma, bij, bij de broer, bij ons. Dus die dingen waren erbij. Af en toe bij een vriendin langs. Op belangrijke momenten was ze er gewoon. Ja, ja zeker. Ja, ja, Na 800 ja, meter neem de afslag. We zijn nu onderweg naar uh, Den Bosch, naar, uh, van het uh, hoge noorden, Sauwert. Van jullie wonen naar, naar het, nou, toch wel bij de diepe zuiden, maar die weg uh, leggen jullie vaker af. Hè? Ja, wij uh, hebben al heel veel keren deze weg gereden naar Eindhoven. Zeker, soms vijf keer per maand. Ja, ah, wij, wij kennen haar natuurlijk ook niet anders. Hè. Ze, ze heeft dit leventje eigenlijk al, altijd al zo gevolgd. Dat, ze is altijd al met zwemmen bezig geweest. Eigenlijk nee. is alles, alle focus is gegaan naar die twee races, drie races. Ja. En uh, nu is het, het zwarte gat, hè? Ja, ik denk niet dat, dat zij een zwarte gat ziet. Overlopig ziet ze er heel vrolijk uit voor een zwarte gat. Ja, ze is veel te vrolijk voor het zwarte gat. Maar uh, ik denk dat ze straks na de vakantie... Ze gaat eerst vakantie vieren, allerlei andere leuke dingen doen. Vriendinnen bezoeken. En dan gaat ze alles weer op een rijtje zetten. Gaat ze met Jaco om tafel. En dan, uh, dan horen we wel wat, uh, wat de planning is de komende jaren. Nog eens even één dingetje, hè? Die naam, Ranomi, wat denkt u? Zouden er volgend jaar veel meer meisjes worden geboren met die naam? Ik denk het wel. Dat de afgelopen vier jaar zijn er al een aantal Ranomis geboren. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Het was een niet bestaande naam. Ik heb hem zelf bedacht. En dan is het wel heel grappig dat, uh, dat je dan af en toe mailtjes of geboortekraatjes krijgt van uh, nieuwe Ranomis. Een soort ultieme bekroning. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja. Ja, geboortekaartjes als ultieme bekroning. Maar hier zometeen uh, op het stationsplein in de bos. En daar gaat de huldiging zo meteen beginnen. Om 4 uh, uur, een paar minuten over vier staat de trein gepland, de aankomst van de trein met de Olympische sporters. En uh, nu wordt het publiek nog even opgewarmd met de muziek van een, uh, een commerciële zender. Uh, de, nou ja, de, Ik zou zeggen uh, met Ranomi. Uh, waar is de feestje? Daar is de feestje. In de bos dus. Dankjewel Maarten Hag. Uh, straks door de collega's uh, van de NOS uh, meer verslag vanuit Den Bosch... rond uh, tien voor vier uh, melden de verslaggevers zich weer. Nu in Dit is de Dag uh, aandacht voor Syrië. Um, laten we even kijken, uh, Jaap Melus, jij was er tot afgelopen weekend. We gaan even naar een fragment van de situatie daar ter plaatse. Members of the brutal government militia... Er is little justice on either side here. Rechtvaardigheid is aan beide kanten ver te zoeken, zegt een van jouw collega's, oorlogsverslaggever collega's. Ik denk dat dat een goede conclusie is, ja. Wat is de situatie op dit moment? De regeringstroepen zouden Aleppo min of meer nu toch onder controle weer hebben. Ja, nou ja, ik ben het nu, zit ik in Hilversum... maar het laatste wat ik heb meegekregen ter plekke... is dat uh, dat, dat niet uh, helemaal het geval is. Uh, uh, het was een beetje onduidelijk toen ik uh, het laatste bezoek aan heb bracht... of nou die, die, die belangrijke wijkzalheid Dien... of die nou helemaal uh, ingenomen was door uh, de, de regeringstroepen... Of dat er toch nog rebellen zaten. Want die, die zeiden later van nee, we hebben er dan nog gewoon mensen. En die leggen aanslagen op wat er nog aan de regeringsmilitairen naar binnen gaat. Um, het gaat soms een beetje over en weer. Maar ja, uh, ze kunnen ook heel makkelijk teruggaan naar dorpen naast de stad. Om dan weer terug te gaan. Um, maar het probleem van de rebellen is dat zij uh, niet de zware wapens hebben... die de regeringsmilitairen wel hebben. En de zware wapens, dat zijn niet alleen de, de, de raketten, mortieren... maar de vliegtuigen bijvoorbeeld en helikopters... Je hebt ze gezien? Ja, de helikopters zien schieten, uh, vliegtuigen heel hoog uh, gehoord boven mij. Uh, en wij dan, als je Aleppo ingaat te gaan, eigenlijk tussen twee aanvallen in. De, de, de, de lokale bewoners zeiden dan van ja, het is ongeveer om de twee, uh, drie uur. Maar dat bleek ook vaak natuurlijk helemaal niet te kloppen. Nee. En wie is wij? Dat is dan, dan ben ik daar zelf ik ben, uh, met een chauffeur en met een tolk ook soms nog. Ja. En, dan en dan denk dat... je van, dit is een gunstig moment. Ja. Dus even geen aanval. Even geen aanval. Um... Alsof je door twee buien door... Opaart. Ja, twee bij omwisbuien bijna. Ja. Dat je denkt van, nou, um, de klap zal niet nu meteen komen. Of, ja. En dat dat. Um, en kijk, en wat natuurlijk wel zo is, is dat zeker met die vliegtuigen... Um, de mortierbeschietingen waren, zijn veel massaler vaak. Maar meer s'nachts. Ik ben daar nooit gaan slapen in Aleppo. Dat vind ik onverantwoord, omdat je dan niet... Uh, waarschijnlijk gewoon sowieso niet slaat. Want je wil, ik wil, je wil de lucht in de gaten blijven houden. Ik merkte trouwens, dat is dan... Een, dan heb ik ook, nou had ik dat na Libië. Dat je dat nog een beetje met je meedraagt als je terug in Nederland komt. Ik blijf in de lucht nog steeds ook hier de vliegtuigen horen. Maar nog even, en, waarom sliep je er niet? Want ik wilde inderdaad juist vragen, hoe is dat s'nachts? Te gevaarlijk. Dat? Nou, dat is te gevaarlijk. Omdat je dus, wat ik net zei, je moet... In de gaten blijven houden waar die aanvallen gaan plaatsvinden. Dat kan ook verschuiven. Want de rebellen hadden bijvoorbeeld een hoofdkwartier. in een bepaalde wijk. Dat werd gebombardeerd. En dan gingen ze gauw met z'n allen weer naar een andere plek. Uh, ze zagen ook, ook wel vaak dicht met z'n allen op elkaar. Dat, dat, dat zag je in Libië ook. Um, terwijl je soms natuurlijk beter kunt verspreiden. over zo'n stad. En dat je. Uh minder makkelijk een doelwit bent. Maar dat is soms ook een beetje merkwaardig gedrag aan de rebellen kan. Ja, maar het kan altijd gebeuren. Ik herinner het kan me gebeuren. een fragment van jou uit Libië, toch ook? Ja, dat je ben... echt onder vuur lag. Ja, zeker. Uh, en maar, dat was ook onverwachts. Er zijn, ja, dat, dat was onverwachts, ja. ja. Dus het kan gebeuren. Ja, alles kan gebeuren. Ja. Laatste ja, nieuws wat hier binnenkomt. Er is een Syrische straaljager neergeschoten. Niemand weet door wie. Ja, ik zag ook net beelden op, op uh, YouTube. Uh, ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar dan zijn de rebellen dus toch heel sterk. Ja, dat is heel, heel bijzonder zijn als dat gelukt is. Want dat is nou net. Ze beweren steeds dat zij uh, 21 uh, raketten hadden die dat zouden kunnen. <laughs> en ik dacht: is dat is een beetje een soort mythologisch verhaal, bijna. Dat ik dacht: van, ja, hoe, 21? Um, maar. Ja, dat zou kunnen. Je hebt de raketten die dat zouden moeten... Ik, nou, jij, jij haalde net het voorbeeld aan. Ik, ik was live vorig jaar op 19 maart in Benghazi op uh, de radio... toen er een Libre. straaljager werd neergeschoten ja. boven mijn hoofd. Maar, uh, dat kon ik live de radio besch beschrijven. Um, en, en die soort dan gelukkig niet bovenop jezelf neer, maar... Ja, nou ja, dat, dat zou als dat door hen zelf gedaan is. Uh... Ze, ze krijgen toch wapens van Amerikanen? Ja, die zeggen officieel dat ze dat niet doen. Um, ze beweren ook steeds dat ze dat allemaal niet krijgen. Ik heb zelf geen. Uh, ik heb dat soort wapens nooit gezien, in ieder geval jongens met kalastnikels. Ja. Um, en daarmee schiet je geen staaljager uit de lucht, denk ik. Ja. Nou ja, misschien hebben ze toch inderdaad wat andere dingen. Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... die zegt, er moet eigenlijk een soort no-fly-zone komen... om dus ja, die luchtaanvallen uh, niet meer te hebben. Ja. Nou ja, ik denk dat dat, dat zou voor die uh, rebellen net zoveel uitmaken... als het ja. voor de rebellen in Libië uitmaakte, denk ik. Ja. Ook dus... omdat dan de grens waarschijnlijk vrij gauw overschreden wordt tussen wat je nou het afdwingen van een no-fly-zone noemt... of een luchtmacht van de rebellen. Maar dat zou dan echt een keerpunt kunnen betekenen... in de strijd, in het voordeel van de rebellen? Ja, dat denk ik wel. Maar ik vraag me af of het, hoe snel dat gaat gebeuren... of of het ook wel gaat gebeuren. Ze zegt, we gaan dat bespreken hè, met de Turken, we gaan het overwegen. Want dan heb je nog een traject als je dat via de Veiligheidsraad wil doen. Um, ja, wie gaat dan een veto gebruiken? Ja, ja rusland China. Ja. Topkok Albert Koor, wat denk je als je dit hoort... Ja, ik denk met name dat het zo gevaarlijk is. Heb je zelf beschermende kleren aan of uh, iets in die zin? Want ja, het lijkt een soldaat lijkt het wel. Ja, nou ja. Um, ik zeg, kijk, in zo'n wijk uh, zo'n zo wijk in Aleppo probeer je uh, te zien waar de aanval op gericht zijn. Hoewel je dat soms niet weet. De, en je blijft zo, zo, zo kort mogelijk je, gewoon, je wil informatie opdoen. Um, Oorlogsfotografen moeten verder voor hun goede uh, uh, ja. shot. Um, ik kan soms net een paar honderd meter terug zijn of, of nog meer. En, en dan heb ik een prima verhaal. Uh, ja, die fotografen moeten echt dicht bovenop zitten ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, dat is bekende ja. gezegde van als je uh, foto niet goed is, stond je niet dichtbij genoeg. Oh. <laughs> um, en ja, je hebt ook alweer het vest bij je helm. Uh, maar, maar, maar dat helpt natuurlijk niet, niet tegen uh, een nee. vliegtuigbom. Hoe kijken die strijders naar jou? De, de loop, ik zie me voor maar die, die zijn daar bezig in de oorlog... en dan loopt er zo'n zo zo groepje mensen daar zo omheen. Verslaggevers, fotografen. Nee, de, die, hoe, hoe reageren die op dat? Maar jullie? die willen in het algemeen wel graag dat er aandacht is voor, voor hun zaak. Alleen wat, wat echt heel essentieel is altijd... is dat je, en dat zag je ook in Libië vorig jaar... dat je als verslaggever heel goed... Blijf denken, wat wil ik zelf? Want de inschatting van risico's door de rebellen, is een totaal andere dan je zelf zou maken. En daar moet je eigenlijk erg mee dan uitkijken. Een beetje, je... een beetje gevoel voor, voor partijen. Voor dat je, dat je voor de rebellen gaat krijgen. Nee, of niet? helemaal niet. Je moet echt nee. objectief blijven. Ja, dat vind dat? ik ook helemaal geen enkel probleem. Okay. Nee, dat... Net zoals in het Israëlisch-Palestijns conflict. Ik, ik van beide kanten beschuldigd ben dat ik partijdig zou zijn. En dan denk ik, nou, dan doe je het goed. <laughs> um, dat... Uh, je, wat je, hebt je, moet... emoties, je hebt toch emoties, je gevoelens, je hebt toch wel ideeën? Ja, ja je hebt, ik, ik heb best wel ideeën, maar dat zijn gewoon meer, is meer de menselijke kant. Ik, ik vind het uh, net waar... zo afschuwelijk om te zien... dat mensen standrechtelijk geëxecuteerd worden. en Dat zijn dan de Assad-mensen. Als dat ik het uh, vind dat burgers uh, vliegtuigbommen op hun hoofd krijgen. Heb... Burgers waar ik zeker van weet dat dat geen strijders zijn. Heb je die Assad-militairen ook gesproken of gezien? Jazeker, in de gevangenis. En de gevangenis is dan een schoolgebouw... Uh, omgebouwd Omge tot gevangenis. Of omgebouwd, zit vaak in Syrische scholen gewoon tralies voederaan. En hoe werden ze behandeld? Um, nou ja, dat, wat lastiger dan is dat ze uh, met jou praten... Uh, maar dan wel zijn er mensen van de, de rebellen dichtbij. Ja. Dus dan zeggen ze, om hun dichtgeslagen gezichten te verklaren... ja, ik ben ziek. Ja. En dat maar geloof dan een open dan interview en dat interview kan dan ook geen. Nee, zijn. maar ik vind dat al genoeg zeggen eigenlijk, toch? Dat, ja. dat, zegt, al, uh, dat ja. zegt ook iets. Ja. <laughs> maar je bent wel welkom. Je wordt wel welkom. Ik de ben de wel heette. welkom. Ja. Maar wat wil ik wel even zeggen over dat, dat, dat, dat je als journalist heel erg moet letten op um, dat, je, dat je niet altijd meegaat in die gekte van de of gekte ja van de rebellen. Dat, die zijn bezig met een oorlog waarbij zij de het niet dretten. erg vinden om ja. te sterven ja. en ja. het zelfs mooi vinden om te sterven. Smartere. En eigenlijk ook wel prima vinden als jij daar ook in, uh, in meegaat. Maar dan moet ja. jij jezelf ook uh, uh, steeds weer aan helpen herinneren van laat ik... Uh, even. Ja, ik heb een keer de auto stilgezet bijvoorbeeld. Uh, waarbij nu je... ook weer. Ja, auto stilgezet. Waarbij uh, eigenlijk, ja, er is soms heel veel gedoe met chauffeurs, wie rijdt de auto. Nou, ja, dan sprong ik een, een rebel in. Die wel ons een assad vliegveld laten zien. dichtbij een bevrijd gebied. Hè, noemen ze dan bevrijd gebied. Klinkt ben, goed? We moet allemaal nog. Nou, dan kwamen we al dichtbij. Ik zag een helikopterstaling. Nou, dat is een interessant beeld. Ik, ik wil even gaan kijken. Ze ja, nu gaan we verder rijden. En als we dichtbij zijn, dan pak ik mijn Kalashnikov en die schiet ik helemaal leeg op de basis. En als dan die mensen naar ons toe komen. Nou, jongens, wees niet bang, want ik heb hier zes handgenaten en dan blaas ik mezelf op voor jullie. Dat is echt gewoon het lijkt cabaret, maar dat is gewoon de realiteit dan. En dan denk je, ja... En dat, dat vond ik dan niet echt de moeite dat waard. Dus toen ben ik even uitgestapt om te kijken. Toen was er een zware explosie op de basis. Die kwam ook weer ergens anders vandaan. Wisten ze ook niet van elkaar dat er al mensen bezig waren. En dus, dus je moet... Heel voorzichtig zijn als je heel dicht op die rebellen zit. En ik probeer zoveel mogelijk gewoon met een burger te rijden. Ja. Uh, Lies niet met mensen met wapens in de auto. Waarvan je zeker weet, die is geen strijder. Ja. dankjewel. je picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah.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 Freedom Song van Jason Mraz. Wie schildert vandaag ons appeltje? Ja, dat is columnist El Elma Draaier. Elma, waar ga jij het over hebben? Ik ga het hebben over een onderzoek dat onlangs is verschenen. Uh, een pilotstudie, zoals dat heet, die later dan wellicht nog in een, een groter onderzoek uitmondt. Naar hoe in de media, in drie nieuwsmedia. Uh, allochtonen worden neergezet. En dat gaat dan om uh, de NOS-journaal en RTL Nieuws... en drie kranten, drie landenkranten, AD, Volkskrant en Metro. Mm -hmm. en, ja, wat vind je uh, daar niet goed aan? Ik zeg ja? Wat vind je daar niet goed aan? Nou, dat, dat mag iemand best doen, maar ik heb dat onderzoek gelezen... en toen, uh, toen rezen er bij mij wel wat vragen. En ik ga die uh, stellen, als het goed is, aan Ed Klute. Hij is niet de maker van het onderzoek, maar de directeur van de Maakster van het onderzoek. Ja, zegt het goed zo, hè? Van Goeie... Miramedia, kenniscentrum Miramedia. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Klute. Nou, um, Elma heeft wat vragen oh, oh, oh. aan u. Ja. Nou, nou, maar af. Ja, nou, fijn, <laughs> dank u wel. Um, bijvoorbeeld, of in, in het onderzoek staat dat uh, het nieuws over allochtonen in, in deze media, die ik net heb genoemd, een belangrijke plaats inneemt, namelijk zo'n 10 tot 15 procent van de berichten gaat over allochtonen. Dat is toch... Eh, ik bedoel, als de, de Nederlandse bevolking bestaat... voor ongeveer 11 procent uit allochtonen... dus als 10 tot 15 procent van de berichten over allochtonen gaan... is het niet zo heel raar. De bevolking bestaat voor 50 procent als vrouwen. Als 50 procent van de berichten in de media over vrouwen zouden gaan... zou ik een gat in de lucht springen. Dus wat is daar nou, wat is daar nou scheef aan precies? Of wat is nou... Waarom, waarom is dat een, iets om te noemen, dat het een belangrijke plaats is? Het is heel netjes, zou ik zeggen. Ik denk dat het ook heel netjes is. Dit is meer denk ik, een onder, onderzoek gegeven uit het, het onderdeel van het onderzoek waar je, waar je aan refereren. Aha, dus... het, is natuurlijk, het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen. Het was niet alleen maar het kijken en het monitoren van de nieuwsuitzendingen en de kranten. Maar er is ook gekeken naar uh, de werkgelegenheidsproblematiek over de inhoudelijke uh, beeldvorming, uh, over de training die intern plaatsvindt, over de wijze waarop allochtonen uh, zeg maar, zichzelf presenteren om in de kijker te komen van het nieuws. Dus het was breder dan alleen maar... Ja, ja, ja. Wat u hebt gedaan. Dus heb ja. ik gelezen. Maar dan, dan, er wordt, werd natuurlijk ook gekeken naar... is er veel positief of negatief nieuws? En dan blijkt bijvoorbeeld dat de NOS het slechter doet dan RTL4. Eh, RTL want RTL4-nieuws, dat, eh, dat is dan positiever over tonen. Nou ja, dan nou heb ik geen idee hoe je zoiets nou precies meet. En als journalist heb je altijd wat moeite met de term negatief nieuws. Want eigenlijk is al het nieuws een beetje negatief. Maar een van de criteria die u ook noemt... Is je krijgt een soort strafpunt, namelijk het, je krijgt het oordeel low, dat is dus slecht, als je als medium uitsluitend in de Nederlandse taal uitzendt of uitsluitend je krant in het Nederlands drukt. Dat begrijp ik helemaal niks van, van die logica. Je bent een Nederlands medium mm -hmm. en dan krijg je een soort strafpunt als je niet in eh, een van de allochtone talen ook eh, je, je publiek probeert te bereiken. Hoezo? Nou, dat, dat komt voort uit het feit dat het een, een internationaal onderzoek is... en dat zeg maar, de, de onderzoekleiders of de initiatoren van de, het onderzoek in Italië zitten. En op het moment dat je naar de vijf of zes landen kijkt die meegedaan hebben... dan heeft, daar speelt daar nog veel meer dat er ook programma's in de eigen taal heel erg hoog gewaardeerd worden... of dat ze het heel belangrijk vinden dat die er zijn... Hier in Nederland is dat, zei, zei maar dat stadium al lang voorbij. Al zie je in Engeland dat dat weer terug aan te komen is. Met name vanwege zeg maar, de instroom van, uh, van nieuwe groepen zoals de Polen, de Bulgaren en dergelijke. Die dan op, misschien op maar dat is toch een, een heel raar criterium om, ja, dat om, om dat in te wrijven bij een Nederlands medium? of ben ik Jawel, maar ik denk ook niet dat we het verder in, in, in de berichtgeving of de inhoud die wij in, in het artikel hebben geschreven. Of de, zoals we er al in Nederland over communiceren dat we dat punt überhaupt meenemen in de discussie. Aha, dus voor, okay. ons, voor ons is dat geen belangrijk element in het geheel. En ja, wat is dan wel belangrijk voor u? Nou voor ons is het heel belangrijk van denk ik toch in die zin uh, is denk ik het belangrijke Slecht of beter is natuurlijk altijd een relatief begrip. De een doet het anders of doet het misschien in, in, in, in bepaalde gevallen uh, doet wat meer dan de ander. Over het algemeen blijkt uit het onderzoek dat het gewoon relatief beter gaat met uh, überhaupt de participatie van allochtonen in de nieuwsvoorziening dan zeg maar vijf jaar geleden. Nederland loopt wat dat betreft in Europa behoorlijk voorop. Dus we, we hebben vooral gekeken naar de participatie, eh, ook de wijze waarop allochtonen ook in, in, in contact komen met de media. Ja, maar ik, ik begrijp toch een... uit het onderzoek dat, dat, het nog wel, dat u nog wel veel wensen heeft. Ja, het moet allemaal nog veel beter. Dat, uh, dat, uh, ik denk, de, met name als je uh, de, de, de oor te luisteren legt bij de doelgroepen zelf, bij de, de groepen vinden altijd dat het beter moet. Evengoed als vrouwen ook vinden dat het beter moet dan het op dit ogenblik nou, eh, is. Wie betaalt nou zo'n onderzoek? Dit onderzoek is betaald door de Europese op deze commissie. Dus daar betalen wij ook aan mee. Betaalde iedereen indirect aan mee. En, en de, de, wat ik dan voortdurend lees in dit soort onderzoeken... is, is dat u zeg maar, ons van de media... ik merk ook bij een medium, bij twee media zelfs... en nog als bij een ander ook... dat u ons heel veel macht toedicht. Want u zegt, uh, je moet heel erg uitkijken als journalist... Met wat, je voor, wat, met wat je opschrijft en doet. Want dat zou de beeldvorming wel eens kunnen beïnvloeden. Maar waarom dicht u ons toch zoveel macht toe? Ik vind het wel heel aardig, maar waarom toch? Nou, het is natuurlijk wel zo dat de media een belangrijke rol hebben in, in het kader van beeldvorming als zodanig. Ja, hoezo dan? Hoe dat zegt iedereen altijd, maar ik heb daar nog nooit één bewijs voor gezien. Ah, andere vraag, hoe meet je dat? Nou, het, ik denk, op, op, meten is natuurlijk altijd, dat, dat gebeurt meer denk ik met kwalitatieve onderzoeken, maar eh, voorbeelden is natuurlijk van op het moment dat er ongewild af en toe een artikel in de krant verschijnt, bijvoorbeeld als er iets in Gouda is gebeurd, dat direct de, de, de politiek daarop springt en gebruik maakt van het artikel wat op dat ogenblik in de krant heeft gestaan, om daar kamervragen over te stellen, en waardoor er een hele hype ontstaat. Dus het is in die zin wel belangrijk hoe op bepaald ogenblik bepaalde dingen in de media komen. Anderzijds het is het natuurlijk zo dat als bepaalde groepen het gevoel hebben dat ze altijd negatief worden neergezet en dat hun mening niet wordt gehoord, dat, je daar, dat daarmee zeg maar binnen uh, zeg maar ja, de samenleving ja, natuurlijk maar, bepaalde we, dingen kunnen gebeuren. Maar misschien zijn die groepen ook wel enigszins gevoelig. Blonde vrouwen, ik ben zelf, een blonde vrouw worden ook altijd heel naar neergezet. Maar je kunt ook denken, welke mijn schelen. Hè? Ja, maar het feit is dat, zeg maar, mensen dat, op, uh, dat, dat het, het gevoel er wel is. Al moet ik zeggen dat, nogmaals, dat de, de laatste jaren het een stuk beter gaat dan uh, nee. we in het verleden hadden. En daarmee is dit appeltje geschild. We bedanken Ed Klute en Elma Oké. Okay. Tijd voor de Dichter bij de Dag vandaag is dat Daniel D. Uh, Daniel, uh, kon, kon je ermee wegkomen? <laughs> ja, het ging allemaal prima. Okay. Zeker. Ga je gaan. Oké, okay. uh, het gedicht heet Dit is mijn vijfste gedicht voor Dit is de Dag. Maar daar hoef ik geen medaille voor. Een goede, goede fles wijn van 7 euro vind ik meer dan genoeg. En deze titel vind ik te brutaal en zeker te lang. En het gedicht gaat als volgt. De Olympische Spelen zijn eindelijk voorbij. Laat ik daar eens een gedicht aan wijden. Hoewel ik niet zoveel heb gezien. Boksen. Maar met die matte helmpjes vind ik er geen klap aan. Ja, dat was een flauwe woordspeling. Dames, beachvolley. Maar daar zat ik bij toeval langs. Puur seks. Bedoel ik. Heus, het is waar, echt waar, echt waar. Wel geweldige momenten gehad. En turnen, meer niet. Intussen veel gebarbecued en Nick en Simon gedraaid. Kan ik nog iets gevat zeggen over de naam Epke Zonderland? Zou hij daar veel mee gepest zijn? Dat is toch een beetje mijn preoccupatie, gezien mijn eigen naam. Hoe vaak ik als kind niet heb gehoord... ...Daniel deze op de play doortrekken en weg ermee. En de grootste pestkop heette zelf Gerrit Goeree. Dat is niet waar. Ik ken niemand die Goeree heet. die is ook een rare naam. Ik ga zijn ware identiteit nu niet bekendmaken. Dat is een op de radio. Zijn naam eindigde in ieder geval wel op E. De sportzomer is eindelijk voorbij. Laat ik daarin zijn gedicht aan wijden. Schrijven is per slot van rekening ook een vorm van topsport. Hoewel ik zelf nogal van het uitstellen en treuzelen ben. Als er op de spelen en discipline voor talmen zou bestaan, ik zou uiteraard met de nodige vertraging voortdurend thuiskomen met goud. Dankjewel, Daniel D. het gedicht is terug te lezen op dit is de dag. Nu. Einde van deze uitzending, we bedanken de gasten, columnisten Elma Draaier, Olofse slaggever, Hans Jaap Melissen en topkok, Albert Kooi. En zijn recepten staan op onze website na het nieuws, de NOS met Tim Overdiek. Wat gaan jullie doen? We gaan naar Den Bosch, want uh, we zijn uh, niet voor niets... een uurtje eerder dan normaal gesproken. Ville VPRO heeft nog een dagje respijt. In Den Bosch worden de Nederlandse Olympiërs onthaald. Die zijn onderweg uh, met een trein vanuit Londen... via Brussel naar Den Bosch. De Olympisch kampioenen, ik doe dat niet in mijn eentje. Naast mij zit uh, Maarten van der Weijden, de grootste Olympiër. Die grote man die de komende uh, anderhalf uur uh, gaat vertellen... hoe dat is om terug te keren vanuit zo'n Olympisch evenement. We hebben ook uh, uh, heel wat... Niet-Olympisch nieuws. Dat is er ook genoeg. Daar gaan we na vijf uur uitgebreid op in. De hoofdpunten alvast van dat niet-Olympische nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Er is een doorbraak bereikt in het onderzoek naar leukemie. Zeggen onderzoekers van het Leidse Universitair Medisch Centrum en het Duitse Max-Planck-Instituut. De meest voorkomende vorm van die ziekte bij volwassenen, chronische lymfatische leukemie, blijkt te ontstaan doordat cellen zichzelf prikkelen. Tot nu toe werd gedacht dat de ziekte ontstaat door een infectie. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt... voor het doodsteken van een meisje van 17, vorige week in Rotterdam. Haar lichaam werd donderdagavond gevonden in de bosjes bij het Sparta-stadion. De man die werd aangehouden werd kort daarna vrijgelaten... want die had niets met de zaak te maken. En het beveiligingsbedrijf G4S doneert ruim 3 miljoen euro aan het Britse leger... omdat het bedrijf steken liet vallen bij de organisatie van de Spelen. Doordat G4S niet op tijd beveiligers kon leveren... moest op het laatste moment extra militairen worden vrijgemaakt... voor beveiligingstaken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De verkeersinformatie. Op de A27 Breda richting Utrecht... staat een korte file tussen Nieuwendijk en Werkendam, 2 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os... daar staat tussen Heteren en Knaal.de wijk 5 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag, de Olympische vlam in Londen is gedoofd... maar in Den Bosch loopt deze middag de Olympische koers gewoon weer op. In afwachting van de Nederlandse equipe... die reist van Londen via Brussel naar de Brabantse hoofdstad. We hebben verslaggevers voor u in de trein en op het plein. Natuurlijk ook niet-Olympisch nieuws... na de huldiging die tot een uur of vijf vanmiddag zal duren. Als vanouds het NOS Radio 1-journaal extra vroeg... maar vertrouwd tot half zeven vanavond. En dan gaan we vanuit Hilversum meteen naar de Bos, naar Marno Remmers. Want Marno, we hoorden de burgemeester het hebben over een gouden plak... die was neergelegd door dat plein voor het station. Ja, dat klopt inderdaad, uh, Tim. Ik moet zeggen, het is een groot podium, pal voor het station... en midden op dat plein waar jij het over had, dat is het stationsplein... staat normaal een fontein, dat is een cirkel, een kiss-and-ride plek eigenlijk... Hè, waar je mensen afhaalt. Dat is allemaal uh, afgelopen donderdag al afgesloten. Toen is hier al begonnen met de opbouwwerkzaamheden. Crystal... Er treedt op dit moment op. Er zijn uh, twee dj's van een commercieel radiostation die de boel proberen op te zwepen. En inderdaad, er is een soort dubbele catwalk gemaakt vanaf het grote podium dat in de hoek van het stationsplein staat naar het midden. Over die fontein heen is een grote cirkel gelegd, 10 meter in doorsnee. Uh, die is inderdaad gemaakt in de vorm van een gouden plak en daar worden straks die Olympische gangers op uh, ja, gehuldigd. De trein wordt hier verwacht iets na vieren. Hij rijdt via Antwerpen, via Breda, dan hierheen op perron. 1 is een soort ontvangstruimte gemaakt. Daar kan het publiek niet bij, wel de familie. Um, een perron afgezet met een soort gele uh, uh, loper is er neergelegd. Uh, dan een hek, dan naar de achterkant, achterzijde backstage. En dan komen de, de medaillewinnaars uiteindelijk hier op het grote podium. Voor de stationsplein is het ontzettend druk. De standplaats is verzet. Lantaarnpalen zijn weggehaald om de grote menigte hier kwijt te kunnen. Hoe heeft hij mij een aantal uh, dames met, nou, ik denk een paar duizend mensen. Er kunnen nogal mensen bij, maar de hele stationsweg... Staat vol. Het stationsplein staat helemaal vol. Ik vind dat erg moeilijk schatten. Altijd maar een paar duizend mensen, deels in oranje t-shirtjes... deels met bossen, bloemen en spandoeken, staan hier. Want de burgemeester, Marno mijn... had het, sorry ja. dat je onderbreekt... de burgemeester vanmorgen ja. had het over zo'n 8.000 ja. mensen... die daar zouden kunnen gaan komen. Is dat ook de maximum capaciteit, ja. voor zover je weet? Dat en... zou sorry, we inderdaad er... wel kunnen. Ja, 8.000 vind ik wel erg veel. Het is tenslotte toch weer zo dat uh, uh, ook de vakanties hier in het zuiden... weer zijn afgelopen. Uh, 8.000 mensen lijkt me toch wat veel, maar 5.000, 6.000, dat zou toch wel uh, moeten kunnen. Eventueel kan er nog uitgeweken worden richting het busstation aan de zijkant. Er zijn ook nooduitgangen gemaakt, dus er wordt wel rekening meegehouden dat er veel mensen op dit plein uh, moeten komen. Maar hier vooraan staat het in ieder geval helemaal vol. Ik zie ook dat er al min of meer wordt gedoseerd in mensen toelaten. Er staan hier wel een aantal dames met een t-shirt... Kempie Kampioen met een afbeelding erop. Wie is het? Vertel even. Ik sta heel slecht. Ja. Wie, wie hebben jullie op het t-shirt staan? Nou, dit is Robert Kemperman en dat is het neefje van uh, deze dame hier. Dus wij zijn ja. eigenlijk familie van Robert Kemperman. Ja. En waar had hij ook weer de medaille mee? Met hockeymannen. Hockey, ho hockey mannen. daar zit ja. hij bij, ja. Er zijn veel hockeymannen en hockeydames die uit Den Bosch komen... Jullie hebben een speciaal t-shirt gemaakt. Je hebt bloemen. Maar ja, ga je hem ook zien? Ik hoop het wel, maar ik ben er bang voor. <laughs> nou, gewoon weer bij de familie thuis. Maar jullie dachten we gaan toch hier tussen het publiek staan? We willen het meemaken? Ja, zeker. Zo'n bijzonder moment. <laughs> Hoe lang staan jullie hier nu? Uh, uurtje? Ja, uurtje ongeveer. En, en u hebt bloemen meegenomen, zie ik. En u hebt nog een plastic zak. Wat zit daar allemaal in? Nog meer t-shirtjes. Ja? Ja, voor de andere familie. Maar die staan hier overal. Dus jullie hebben hem natuurlijk een tijdje niet gezien, hè? Ja, nee. We zijn naar Londen geweest. Oh, ah. ah, ah. <laughs> dat toch we wel. We hebben hem zien hokje. Hè? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Jammer dat die laatste net een beetje tekort kwam. Maar dat doen we de volgende keer. Ja. Het is zo'n jonge, jonge, goeie. Ja, ik zie het, ik, ik zie een afbeelding van hem. Mooi, hè? Nog een jong manneke, zoals ze hier ja. zeggen. Ja, en hij is keigoed. Nou. Dus de volgende keer gaan we hem gewoon koud halen. Nu, Zilver, zijn we al helemaal geweldig. Ik vind het wel helemaal geweldig. Ja, voor de hockeydames is het voor een groot gedeelte ook een thuiswedstrijd. Uh, die ontvangst van die Olympische Spelen...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 En uh, burgemeester Ron Bout, zelf vicevoorzitter van het IOC, uh, ja, die heeft dit ook uh, mee aangezwengeld. Vandaar dat die ontvangst voor veel bossenaren, oeteldonkers moet ik zeggen, een beetje een déjà vu heeft. Al moet ik wel zeggen dat de bezoekersaantallen wat groter zijn dan met carnaval. Um, ja, we wachten eigenlijk op uh, de trein. Die komt om vier uur. Tot die tijd wordt hier het plein bezig gehouden. Ik begrijp dat Nick en Simon in de trein zitten. Die zullen hier hoogstwaarschijnlijk ook optreden. Het programma hier wordt aan elkaar gepresenteerd door Winston Gherstanovic... En die heeft hier net al uh, wat gouden ballen het publiek ingeschopt. Um, nou, we wachten eigenlijk uh, tot het moment daar is en de trein hier is. Het Olympisch feest. Uh, Laat ze dan vergelijken met het carnavalsfeest in Oeteldonk in Den Bosch. Goedgekeurd door het Olympisch comité. Die mensen zitten aan boord van de trein die ergens onderweg is naar Den Bosch. We gaan straks praten met Edwin Cornelissen... die vanmorgen of vanmiddag in Londen al opstapte. Vanaf King's Cross reisde Cornelissen met ze mee.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 Maar ik vind het wel leuk, een keer wat anders, hè? Ja. ja, de afstand is er natuurlijk naar, hè? Het gaat wel wat worden, Marianne. In Den bos ben je een beetje voorbereid. Nou, ik heb me niet te veel voorbereid, maar uh, ja, het gaat een ongetwijfeld een feest worden. Ja. Maar ik ben al even thuis geweest, dus ik weet hoe het in Nederland leeft. Ja. ja, jij kan het een beetje inschatten, Want hoezeer leeft het in Nederland? Nou ja, enorm. Dus ik, uh, ja, ik denk ook wel dat het mooi, uh, mooi wordt in Den bos. Heb jij wel enig idee hoe het in, uh, in Holland leeft, he? Eigenlijk helemaal niet. Ik heb gewoon uh, twee weken in het dorp gezeten. En je leest natuurlijk wat op internet, maar ja, wat er straks gaat worden, dat is echt een verrassing. Ja. Ja. Ja. Nou, Nog eventjes doorrijden en dan, uh, dan gaan we het zien. Dankjewel. En die snelle trein uit Londen, die gaat heel snel naar twee Europese hoofdsteden... maar niet naar Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad. Dus moest er worden overgestapt. We zijn in Brussel. We verlaten de ene trein. En komen terecht op het perron waar de andere trein al staat.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 Ranomi, ik hoor ze rinkelen die medailles. Drie om je nek, is het nog niet zwaar? Uh, het is heel zwaar, maar ik geniet er nog steeds van. Um, ja, ze zijn al een beetje beschadigd door al het springen en lopen. Echt waar? Uh, ja, helaas wel. Maar goed, ja, medailles moeten ook gevierd worden. Dus uh, Ze zijn in ieder geval uh, goed uh, gevierd, leuk mee gesprongen. En nu... Uh, nou, nog één middag en dan doe ik er heel voorzichtig mee. Ja, precies. En dan heb je ook nog eens een keer als klap op de vuurpijl je handtekening mogen zetten op een trein. Dat maak je ook niet alle dagen mee, hè? Nee, maar niet. En uh, ik mocht hem dus zelfs twee keer zetten. één voor de, de 100 meter en één voor de 50 meter ja. uh, op, op een medaille. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. Ja. Uh, hoe denk je gaat het onthaal worden in Den Bosch? Nou, ik las al een paar tweets uh, dat het wel echt heel spectaculair uh, gaat worden. Dus uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik laat over me heen komen en uh, ik zie wel. Nou, we gaan weer aan boord. En aan boord van die trein met al die Olympische handtekeningen. Edwin Cornelissen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, zijn jullie inmiddels op Nederlands grondgebied? Uh, nee, volgens mij zitten we nog in, uh, in uh, België. Uh, het is overigens wel zo dat de trein ze dadelijk eventjes, of uh, de net eventjes een stop maakte omdat we te hard gingen, dus we waren bijna te vroeg geweest, ja dat moeten we natuurlijk ook weer niet hebben. Uh, dus uh, ja, we zijn, nog, uh, we zijn nog onderweg en uh, uh, het ziet er allemaal uh, wat dat betreft goed uit. Het is sfeervol aan boord met inderdaad live muziek van Ali, B en van Nick en Simon, alles wordt uit de kast gehaald en die sporters maken er een feestje van, die zitten lekker van wat alcoholische versnaperingen te genieten en uh, die zijn er helemaal klaar voor om zich uh, te laten huldigen straks in de bos. Hoe merk je dat in de diverse coupés, die totale ontspanning bij die sporters? Ja, nou, het was wel grappig om te zien hoe dat zo gaandeweg de dag verloopt. Het begon allemaal nog uh, redelijk timide. Hè. Ik heb vanochtend even door die trein heen gelopen. En toen lag uh, uh, de helft van de sporters denk ik nog in de Koptelefoon op En uh, het was niet echt een uitvallige sfeer. Maar zo langzamerhand, toen we op Franse bodem kwamen, toen werd dat al wat meer. En na de overstap in Brussel is er helemaal het gevoel gekomen van... Ja, nu gaan we naar ons uh, toe. Nou, volgens mij zit je ergens in het gebied vlak bij de grens waar altijd zo'n gat is waarbij je niet kunt bellen. Hoor je ons nog? Nee. En dat was hem. We gaan hem straks wel even terugbellen als hij ergens bij Breda de grens is overgestoken. Gaan we praten met Maarten van der Weide. Goedemiddag, Maarten. Welkom hey, in een studio. Ja, hoi. Jij luistert, maar ik ga je eerst even introduceren... Ja. hoewel het misschien helemaal niet hoeft... maar jij was natuurlijk de Nederlandse verrassing... op de Olympische Spelen van vier jaar geleden. Goud op het onderdeel 10 kilometer open water zwemmen. En daarna de vlagdrager tijdens de slotceremonie. Ja. Wat is Mooi, jouw hè? herinnering aan die Spelen in Peking? Nou, heel veel concentratie. En, en, en ik moest aan het eind van, van, van het hele toernooi zwemmen. Uh, ook hoe afgelopen uh, vrijdag weer het open water... Op het, op het programma stond. Dus ik moest me heel lang focussen. En dacht: na nou, dan, dan ga ik, als ik klaar ben, ga ik eens kijken hoe dat Olympisch spelen echt is. Uh, want je wilt toch, er gebeurt zoveel en er is zoveel, en er zijn zoveel bekende mensen en bekende sporters. Uh, en het is wel de, wel de kunst dat je niet laat afleiden. Dat je blijft focussen op, op jouw ding. Zeker als jouw wedstrijd helemaal op het, op het einde is. En na een tijdje ontstaat in het Olympisch dorp ook een soort van sfeer. Dat heel veel sporters zijn klaar. En die gaan dan feesten. En die gaan dan hamburgers eten. En, en, <lacht> en ja, de sporters die dan nog niet klaar zijn. Die moeten zich blijven focussen. Dat is, dat was mijn, dat is vooral mijn herinnering. Blijven focussen. En, Blijven concentreren op, op, op jouw race. Daar gaan we het direct nog wel even over hebben, want je had dat goud, je mocht die vlag dragen in het Olympische Stadion in uh, Peking en vervolgens mocht je naar Nederland uh, in die, uh, dat grote vliegen. Een lange reis, hoe gaat zo'n terugkeer? Uh, Edwin Cornelis heeft het over die, nou, die ik, ik, ontspanning. Ja, um... die dingen die ik hoor, ontspanning, maar ook dat sporters voor mij wel heel moe zijn en, en wel, wel, wel, ja, dat het gewoon even rust is. Ze hebben zo lang toegeleefd na die Olympische Spelen, dat is vier jaar lang is dat hun, hun, hun, hun, uh, hun piek geweest. Uh, en tot na de Olympische Spelen, volgens veel sports, is er ook geen plan na de Spelen. Dus ze zijn klaar en hun agenda is leeg. Hoe is <laughs> dat moment op zo'n eerste dag nadat die Olympische vlam is gedoofd, is dan het lichaam ook helemaal, uh, niet alleen vermoeid, maar door, waarschijnlijk door de festiviteiten van de nacht daarvoor, maar is het ook heel, uh, je bent nou, ook een, stuk, een stukje op... vermoeid door, door de feestjes, uh, maar vooral als, als je geen plan meer hebt en geen agenda, dat was in ieder geval voor mij wel heel gek. Uh, geen doel meer, geen, geen structuur meer. Terwijl sporters juist heel gericht zijn op, op structuur en doelmatigheid. En dat is opeens helemaal weg. Uh, hoe dus reis je dan naar Nederland inderdaad met dat, in dat besef? Missie volbracht? Ja, nou, ik, ik kon heel tevreden terugkijken. En, en, en, en, ik, en ik was heel blij en, en dat, het, dat het klaar was. Heel nieuwsgierig naar hoe het in Nederland zou zijn. Wat er de komende weken zou gebeuren. Uh, je krijgt nu de huldiging. Ze gaan langs bij de koningin straks. Dus er gebeurt al een heleboel. Uh, ik, ik was vooral nieuwsgierig hoe dat zou, zou, zou zijn. Maar ook wel vooral moe van die, die weken en, en die jaren van haar trein. Maar ik probeer je voor te stellen hoe dat gaat dan nu in zo'n trein. Toen in zo'n vliegtuig op weg naar Nederland. Dat de sporters misschien ook wel met elkaar kennis maken. Ja. Voor het eerst. Nou, het, is, het hele team is natuurlijk wel bekend. En ze zitten natuurlijk al weken, weken lang samen. Alleen omdat iedereen zo gefocust is uh, op hun prestaties. Is ook niet iedereen bekend. En dus ook, het ook wel een stukje kennis maken zijn. Want hoe groot dat voor jou met je gouden medaille om ja, nou, dus, de, de, dus ik kende wel, ik kende de zwemmers wel en ik kende wel, wel wat andere spots. Maar ik kende ook een heleboel spots nog helemaal niet. Uh, en als je dan, nou, nu, nu uh, is dat ietsje sneller en die reis die duurt een paar uur bij mij vanuit Peking hadden we echt wel, uh, wel tien, elf uur de tijd. Uh, dus was het wel slapen, een beetje kletsen, een beetje kennismaken. En, en, en ja, vooral ontspannen. En ver, vervolgens gingen jullie naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Amsterdam waar ja. 25.000 mensen zaten. wat een stuk drukker moet zijn geweest dan vanmiddag in Den Bosch het geval was. Als er 8.000 in mogen in, uh, in uh, Den Bosch wel, ja. Zit je erop te wachten ja. als Olympische sporter die eigenlijk na zijn toernooi uh, misschien wel naar huis wil? Nou, het is wel mooi. En ze houden er ook echt wel rekening mee dat er, dat er plek is voor, voor een stukje rust. En, en ja, dat, dat hoorden we al eventjes. De ouders en de familie hebben wel een, wel een aparte plek. Dus ook al is het heel massaal, toch zorgen ze wel dat het intiem blijft... en dat de familie en de mensen die heel dichtbij de sporters staan... wel een uh, apart mooie plek hebben. Was er een moment van verrassing voor jou toen je daar werd gehuldigd... door die Nederlanders die naar het Olympisch Stadion waren gekomen? Ja, dat was enorm veel verrassing. Zoveel mensen en die sporters hebben natuurlijk helemaal niet door... hoe wij uh, meeleven. En in heel Nederland is zo trots. Twintig medailles behaald, geweldig. Alleen als sporter op de Olympische Spelen krijg je dat helemaal niet mee... omdat je daar zit en, en je volgt het nieuws uh, half half. Dus voor mij was het een hele grote verrassing. Je komt thuis en je ziet opeens dat het land helemaal mee heeft geleefd. En je ziet het enthousiasme en je ziet dat mensen voor jou erheen zijn gekomen. En dat is natuurlijk enorm gaaf. Dat was een verrassing voor je? Ja, zeker. Ja. Dat ja. kreeg je niet mee in Peking tijdens nou, de spelen? Wel, de wel, stukjes, wel stukjes, maar het, het is voor, voor, voor nieuwe kampioenen ook zo nieuw. Uh, dat, je er niet helemaal, dat je er helemaal niet bij stilstaat dat dat zo, zo gaat verlopen. Hoe ga je dan om in zo'n uh, vliegtuig of misschien nu in zo'n trein... met uh, de uh, Olympiërs die, die gefaald hebben, die niks hebben gewonnen... die teleurgesteld hebben. Laat je die, blijf je een beetje op afstand? Nee, of ga je het, daar juist het, het, het, het blijft wel heel team. Het blijft één team. En ook de sporters die winnen, die weten ook dat het verschil... tussen winnen en verliezen heel erg klein is. Dus het is niet dat er een aparte groep is van winnaars... een aparte groep van verliezers. Dus het blijft echt wel heel één team. Omdat ook alle winnaars hebben ook heel vaak in hun carrière... een keer verloren. Wat heb je daarvan meegekregen? Want je bent de afgelopen week een paar keer in Londen geweest. Wat heb je gezien? Uh, ik ben bij het zwemmen gaan kijken, naar het open water zwemmen, schermen, hockey. Dus ik heb wel verschillende sporten gezien. Maar het was zo anders als toeschouwer dan als, als deelnemer. Waar je als deelnemer enorm gefocust bent op jouw stukje, op jouw bijdrage. He, je, je, je, je, je traint vier jaar niet om op de Olympische Spelen te mogen zijn. Mm. Maar voor jouw kunstje, voor jouw race. Uh, als toeschouwer is het natuurlijk heel anders. Je wilt zoveel mogelijk zien en je wilt de sfeer proeven. En je wilt, wilt kijken hoe iedereen dat uh, ervaart. Um, en, een, bij een, mij, en bij mij kwam het carnaval-idee ook af en toe wel een beetje boven. Het, oh, ja, is, bedoel, het is ook uh, een groot feest, natuurlijk. Ja. 1 uur 49 minuten en 55 seconden, waar heb ik het over? Uh, volgens mij de nieuwe winnende tijd in het uh, open water. En zeg maar. uh, ja. wie, wie is je opvolger geworden? Uh, de Tunesier Ousama Melouli. Heel goed. Dat ja. even gecheckt. Jij was daarbij. Nee, ja, dat daar was ik bij. Ja. Begon te kriebelen toen je er was? Uh, nee, dat viel wel mee. Uh, wat ik wel heel mooi vond, dat is die, die, die groep, die kleine samenleving die, die het open water is en die overal heen rondtrekt. Dat, ja, die groep, daar was ik ook deel van. Uh, dus, dus die jongens die ken ik allemaal goed. Sommigen iets meer beter dan, dan anderen. Maar ik was gewoon heel nieuwsgierig hoe dat groepje zich verder uh, ontwikkeld had uh, en hoe dat in Londen zou, zou gaan uh, gebeuren. En hoe uh, kwamen ze naar je toe? Van hé, hey, waarom ben je niet bij? Nee, nou dat hebben ze de afgelopen jaren wel, wel gedaan. Want ik heb wel vaker met EK's en WK's er, er, er geweest. Maar het is ook wel weer een, een, een afgesloten stuk. En ik was eigenlijk vooral fan van, van Thomas Loerts... Uh, die net het zilver pakte. Uh, en die was in Peking derde. En dat is altijd wel een beetje een maatje voor mij geweest. En ik, ik gunde hem zo het goud. Uh, dus ik heb hem wel even ge en Nou ja, Thomas, weet je, uh, in Peking derde en nu tweede. Nou, misschien moet je nog even vier jaar door... Heb je in Rio goud, maar die jongen is ook al uh, 33, dus dat uh, gaat hij niet meer halen, denk ik. Goedemorgen, jij bent 31 nu. Ja, Ho hoe gaat het met je? Heel goed, heel goed. Nou, mijn leven helemaal veranderd na de Olympische Spelen, na het goud. Uh, en het geeft vooral een heel veel mogelijkheden en een heel veel kansen. Dus, dus, uh, en ik kwam er ook wel snel achter dat het niet het zwemmen was of sport wat mij zo vasthield. Maar het was voor een doorgaan, wat ik heel gaaf vond. Uh, en als je dat als, als uh, ex-sporter uh, inziet... Dan, is het helemaal, dan heb je geen last van een zwart gat. Want dan kun je gelijk over naar een nieuw doel zoeken... en ergens, ergens anders voor gaan. Wat is dat nieuwe doel? Uh, nou, ik, ik heb een, ik heb een, uh, een boek geschreven uh, al, al een paar jaar terug... en ik heb daar mijn prestatiedrang in kwijtgekund. Ik heb een heleboel inspiratietraining gegeven aan, aan bedrijven... die een stukje willen horen hoe ik die weg naar succes beleefd heb. Uh, nu ben ik bij Unilever uh, financieel manager... En maak me druk om, om verkoopcijfertjes van, uh, van merken, al van deodoranten en, en, en tambestaas. Ja, maak je er druk over? Ja, ja. Uh, en ik maak me druk erover dat ik graag wil dat dat ook verbetert. Uh, om, ja, omdat ik, dat ik inzie dat het ergens voor gaan en iets willen verbeteren en mogelijkheden creëren voor mezelf of voor, voor die merken of voor organisaties, dat heel erg gaaf is. We zijn vier jaar verder. We staan vandaag stil bij de aankomst van de Olympiërs in Den Bosch. Die zijn onderweg en niet ver meer uit Nederland. Hunted down, I came upon.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 Red But Tree, shelter me, shelter me. Redbud Tree, shelter me, shelter me. Redbud Tree, Red Tree van Mark Knopfler, We gaan terug naar Edwin Cornelissen. Bij de weer Edwin. Ja, ja, ja. Dus even een tunneltje in en uit, dan gaat het mis. Ach, dat heb je met treinen. Maar, maar het begint op te schieten, Tim. We je... zitten inmiddels in Nederland nog een kwartiertje zo'n beetje te gaan... en dan uh, zullen we uh, aankomen in, uh, in Den Bosch. Dus uh, het begint terecht op te lijken nu. En toen je dat moment van de Nederlandse grens passeerde... was dat te merken onder de passagiers? Nou, nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zit nu even in een andere coupé... als uh, waar de meeste sporters zijn. Die zijn allemaal in het kielzoog van Ali B uh, aan het feesten... helemaal voor in de trein. Uh, en daar is, uh, daar is moeilijk bij te komen op dit moment. Er wordt ook regelmatig uh, geflitst met uh, televisie... om even te laten zien dat het eraan komt. En ook om het uh, publiek in Den Bosch een beetje op te warmen. Die krijgen dat op de grote schermen te zien. Maar, uh, uh, dus ik heb, uh, ik heb geen enorm gejuich gehoord toen we de grens passeerden. Maar je ziet het ook niet zo heel erg duidelijk hè, als je in de trein zit. Dat gaat allemaal heel erg hard, Edwin Cornelissen. Ja blijft daar aan boord. Je gaat aankomen op perron 1, waar volgens mij in de buurt ook een Marno Remmer staat. Of heb je daar goed zicht op, Marno? Nou, het bron uh, ligt uh, achter het hoofdgebouw van het station... dat voor deze gelegenheid helemaal in het knal oranje is gestoken. Net op de catwalk, de dubbele catwalk, rood-wit-blauw... een uh, demonstratie van Flikvlak, de turnenvereniging uit Den Bosch. Landelijk bekend onder andere vanwege Jeffrey Wammers... en Juri van Gelder natuurlijk. Er mag niemand meer op het stationsplein inmiddels. Dat hek is hermetisch dicht, de beveiliging staat erbij. Uh, het stationsweg staat helemaal vol. Volgens cijfers van de gemeente zijn er zo'n 8000 mensen. Ik vind dat wat hoog ingeschat wel, maar is het inderdaad ontzettend druk? Hier twee dames met een vlag. Helden erop. Welke helden bedoelen jullie? Alle sporten. Allemaal. Allemaal. Ja, niet in het bijzonder voor iemand gekomen: uh, Epke en Ranomi. Ja? Ja. ja, die toch, hè? Die toch, ja. ja ik heb hier ook al een span gezien. Bijzonder. Epke, bijzonder land. Uh, nou, vier uur per rond één. Dat moet dan hier allemaal gaan gebeuren. Overigens, voor die sporters is het wel een verplicht nummer. Ze zijn verplicht om hier vandaag te verschijnen, heb ik begrepen. Ze moeten echt hele goede reden hebben. Bijvoorbeeld een wedstrijd elders, of een belangrijke training... of familieomstandigheden om niet vandaag hier te zijn. Er zijn zelfs sporters teruggegaan naar Londen... om daar weer op die trein te stappen... om dan weer hier in Ten Bos aan te komen. Maar, maar ja, ja echt het decor waar? wil ook wat. Ja, dat is echt zo. Uh, ik weet niet meer precies welke sport. Ik heb het verhaal vanmiddag gehoord... Uh, mensen die dus eigenlijk al lang klaar waren met de wedstrijden, maar toch verplicht zijn om in die Olympische trein hier vandaag aan te komen. Morgen uh, ben je uh, net klaar. gesteld. Ja, en zijn er ja. ook. Uh, is, hoe geldt het voor het treinverkeer? Uh, ze zijn nu dus op weg, niet ver meer van Den Bosch. Is het andere treinverkeer ja. even stilgelegd voor zover? Je weet? Nee, het, het treinverkeer gaat gewoon door. Het is wel ontzettend, nou, ontzettend lastig. Het is, het is te doen hoor. Als je de trein gewoon naar Os of uh, Eindhoven moet hebben. Maar je moet een heel stuk omlopen. Want de hoofdingang is afgeschermd van het stationsplein. Dus je moet echt achter gebouwen door. Achter een bus centrum langs. Er is ook nog wat kinderszinnen geweest met wat lokale horeca-ondernemers. Maar dat is allemaal mm. uh, geschikt geloof ik. Uh, met een bepaald bedrag. Um, want ja, die hebben vandaag nauwelijks klandisie. Omdat het hele podium voor hun zaak staat opgesteld. Uh, daar is hier net ook nog een, uh, een, een dame tegengehouden... die met haar producten wat sponsorspullen wilde uitdelen. Die tot groot verdriet uh, daar geen toestemming voor kreeg Want het is natuurlijk wel het feestje van NOC-NSF... wat hier iets na vieren gaat beginnen. Met hun eigen sponsors, met hun eigen commerciële belangen en verplichtingen. Heel kort, Maarten, voelde jij een held toen je terugkeerde in Amsterdam? Ik vond me vooral trots. Nou, voor mij is het belangrijk wat je, wat je, belangrijker wat je zelf van jezelf vindt... dan wat anderen van jezelf vinden. Van, van jou vinden. Uh, maar het, het is natuurlijk trots en, en, en het is natuurlijk gaaf... als zoveel mensen daarheen komen voor jou en dat antonen. En de mensen in de bos zijn trots op de trotse sporters. De helden die daar worden onthaald. Kort na vier uur arriveert die trein en wij zijn daarbij. Morgen om zeven uur. Leven of dood...